Flash.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 I don't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 Men do. Get out of here and get me some money.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 con la crema da barba lamenta, con un vestito cessato sul blu e la moviola la domenica in tribù, torno Italia col caffè ristretto, le calze nuove, primo cassetto, con la bandiera in tintoria una 60 giù di carrozzeria.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 Ik Sono fiero, sono un italiano, un italiano een Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De AIVD hoeft mensen niet meer te informeren dat ze zijn afgeluisterd... schrijft minister Ballin aan de Tweede Kamer. Het melden zou te veel werk kosten en geen meerwaarde hebben... De IVD is sinds 2007 verplicht om achteraf tegen mensen te zeggen dat telefoontjes zijn afgetapt, maar dat is nog nooit gebeurd. Een van de redenen is dat afgeluisterde mensen soms na een aantal jaren onvindbaar zijn. Amerika denkt niet dat de nieuwe machthebbers in Kirgizië een anti-Amerikaans beleid willen voeren. De opstand is ook niet aangestuurd door Rusland, zegt een hoge adviseur van president Obama. In Kirgizië staat een militaire basis van de VS die wordt gebruikt voor de strijd in Afghanistan... Er zijn berichten dat de opstandelingen die basis weg willen hebben. Actievoerders van Milieudefensie hebben in Den Haag geprotesteerd tegen Shell. Bij het hoofdkantoor van Shell vormden ze met vakkels het logo van het olieconcern. Ze protesteerden tegen het feit dat Shell in Nigeria gas afvakkelt dat vrijkomt bij de productie van olie. Volgens Milieudefensie wordt zo onnodig broeikasgas uitgestoten. Shell zegt dat het pas kan stoppen met het afvakkelen als de Nigeriaanse overheid meebetaalt. Premier Berlusconi zegt dat een zware slag is toegebracht aan de maffia in Italië. Er is voor 700 miljoen euro aan grond, huizen en bedrijven in beslag genomen. Bezit komt uit de erfenis van een maffiakopstuk uit Napels. Ook werden tientallen mensen gearresteerd die lid zouden zijn van de maffia. Ze worden verdacht van drugshandel. In Amsterdam is gisteravond voor het eerst de Erik Hazelhoff biografieprijs uitgereikt. De nieuwe literaire onderscheiding ging naar Jolande Wittehuis voor haar boek over het leven van verzetsman Pim Boelaert. Ze ontving een bedrag van 15.000 euro uit handen van prinses Irene, de beschermvrouw van de tweejaarlijkse biografieprijs. Het weer helder en vrij fris. Plaatselijk Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij, en jij beleeft, beleeft, het. Het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. Zie met, met Nu de nacht.